Op 106,9. Straks meer. 4 fm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Het Syrische regime heeft informatie over zijn chemische wapens gegeven... aan de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Volgens een diplomaat van de VN is de lijst behoorlijk lang... en de informatie wordt op dit moment vertaald. Syrië zou zo'n duizend ton aan chemische wapens hebben... De organisatie tegen chemische wapens verwacht komende dagen nog meer gegevens van Syrië te krijgen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft in Washington zijn ambtgenoot John Kerry gesproken over onder meer de burgeroorlog in Syrië. Ze zijn het erover eens dat er komende week tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties een duidelijke resolutie moet komen. En Kerry heeft Timmermans er in antwoord op vragen over de Amerikaanse inlichtingendienst van verzekerd dat de VS er geen belang bij heeft om uitvoerige inlichtingen te verzamelen over Nederlandse staatsburgers. Door de belastingmaatregelen van het kabinet... gaan hogere inkomens er de komende jaren fors op achteruit... lagere inkomens minder. Wie 50.000 euro verdient, gaat er ruim 100 euro op vooruit. Voor mensen met een modaal inkomen van rond de 33.000... betekenen de belastingmaatregelen een voordeel van zo'n 600 euro. Maar mensen met een inkomen van 2,5 keer modaal... gaan in 2017 1450 euro meer belasting betalen... en vanaf een ton 2300 euro meer... Het blijkt uit berekeningen van EY, belastingadviseurs. Dat is het voormalige Ernst Young. De politie in Parijs heeft vier verdachten aangehouden... voor de mishandeling van de Nederlander Wilfried de Bruin in april. Volgens Franse media zijn ze tussen de 17 en 19 jaar. Het zijn bekenden van de politie. De Bruin werd aangevallen toen hij in Parijs met zijn vriend over straat liep. Hij liep onder meer scheuren in zijn schedel op. De zaak heeft veel aandacht in de media gehad en tijdens een demonstratie tegen homofobie in Parijs droegen veel betogers een foto van de bruin bij zich. Het weer, wisselend bewolkt, een kans op een bui, morgen eerst mistig en bewolkt, later zonnig en 18 graden. Dit was het NL. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Na een ongeluk bij de afgrip Bunschoten, 8 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid, 3. De A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienorbrug, 4 kilometer. Van Rotterdam naar Breda, bij Knouwbord Ridderkerk, 4. En verderop bij Dordrecht nog eens 3. De A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Plein 3. A28 amersfoort Zwolle voor Amersfoort-Vathors, 3. En van Amersfoort naar Utrecht voor het knelpunt Rijnsweert ook 3 kilometer.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 Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort. Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. A view is medieval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 Ze legt haar goede handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ik erbij vergeven even bij me staan. Nacht zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik band van binnen. Nacht zuster. Doe iets aan wat ben ik zonder al je zorgen? Just up. Just up. haal ik de morgen? Nachtjesle, doe iets aan de pijn. Alleen.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 Nacht zuster, ben ik zonder al je zorgen. Alleen de morgen. Nacht Ik zal niet bij je. Ik wil er niet Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Oei, traan ik bij Nachtzuster Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Haal ik de morgen Nachtzuster Oei, traan ik bij Nachtzuster Nachtzuster Nacht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 Pain, the pine, the pain, the pine, pine, the the the pain. The pain. Not Oh